In de hamder wa in de hamder Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa een a'malina. hij is een stafje, lah. Wa man yudlil hij is een stafje, hij is een stafje, hij is een stafje, hij is een stafje, hij is een stafje, hij wat kun je eigenlijk zeggen over de toekomst? Wat kun je zeggen over de tijd die komen zal? Spreken over de toekomst is ontzettend lastig. Omdat wij simpelweg niet in de toekomst kunnen kijken. Maar als ik jullie zou zeggen dat één ding vaststaat wat betreft de toekomst. Stel je voor dat wij eindigen in een land waar de mensen met elkaar communiceren aan de hand van gebarentaal. We eindigen in een land waar jouw maatschappelijke positie wordt bepaald aan de hand van het aantal spreekwoorden dat jij uit je hoofd kent. We eindigen in een land waar een principe wordt gehanteerd... gebaseerd op regels... die opgesteld zijn... door een of andere man... die zich momenteel onder ons... bevindt. In een land waar één genootschap... het voor het zeggen heeft. Heer en meester is. Wat zou je doen met deze informatie? Je moet wel gek zijn... als je niet direct... op zoek gaat naar iemand... Die jou leert communiceren aan de hand van gebarentaal. Je moet wel gek zijn als je niet direct een boek gaat kopen. Waarin alle spreekwoorden vermeld staan. En deze vervolgens uit het hoofd begint te leren. Je moet wel gek zijn als je niet op zoek gaat naar die ene man. Wiens woord wet is in het land van de toekomst. En je stelt je vervolgens ten dienste van deze man. En je moet wel gek zijn als je niet aansluit bij dat ene genootschap dat het voor het zeggen heeft in het land van de toekomst. Als ik deze informatie nu vertaal naar de echte toekomst, dan kunnen wij zeggen dat gebarentaal staat voor daden. Het is de taal van de daden die begrepen wordt in het land van de toekomst, oftewel in het hiernamaals. Het zijn jouw daden die spreken op de dag des oordeels. Er wordt alleen geluisterd naar jouw daden. En als we het hebben over het aantal spreekwoorden dat jij uit je hoofd kent. Deze spreekwoorden staan voor het aantal versen van de Koran dat jij uit je hoofd kent. Want het is niemand van jullie ontgaan. Dat het aantal versen dat jij uit je hoofd kent. En tot uitvoer brengt. Bepalend zijn voor je positie bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als we het hebben over die ene man. Wiens woord wet is. In het land van de toekomst. Dan is dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus ik zou zeggen. Wees een volgeling van hem. En als je het hebt over dat ene genootschap. Dat het voor het zeggen heeft. Heer en meester is in het hier namals, dan is het wel de genootschap van de moslims. Dus ik zal zeggen: sluit je aan. Degene die niets onderneemt met betrekking tot de toekomst, nadat deze informatie tot hem is gekomen, diegene kan alleen zichzelf verwijten. Degene die heeft gehoord over Mohammed, alayhi sallam, heeft gehoord over de islam en vervolgens. Zijn schouders ophoudt en verder verdrinkt in zijn dwaling, in zijn achterloosheid. Diegene kan alleen zichzelf verwijten op de dag des oordeels. De toekomst, beste broeders en zusters, zoals de titel van deze jongere avond luidt: de toekomst is de Islam. Je mag het ook omdraaien: de Islam is de toekomst. Kun jij een toekomst bedenken buiten de islam? Er bestaat geen andere toekomst. Voor sommige mensen, als zij het hebben over de toekomst, dan hebben zij het beeld van een mooie vrouw voor ogen. Ze zien zichzelf getrouwd met een beeld schone vrouw in de toekomst. Maar wat te doen als deze vrouw ouder begint te worden? Als haar schoonheid begint te verwelken? ...te verdwijnen. En anderen... ...zien een toekomst waarin zij omgeven worden... ...door veel kinderen. Door hun nageslacht. Maar wat te doen... ...als de kinderen ouder worden... ...en het huis verlaten. En voor anderen weer... ...bestaat de toekomst uit bakken met geld. Heel veel geld. Maar wat te doen... ...als wij weer getroffen worden... ...door een financiële crisis... En daarom kan ik zeggen dat er geen toekomst bestaat die zalig, vertrouwelijk en eeuwigdurend is dan de islam. En toepasselijk zijn de volgende woorden van de bekende schrijver Mustafa el-Manfaloti die hij schreef op zijn veertigste. En beste broeders en zusters, luister naar deze woorden, want daar zit lering in. Deze man die schrijft op zijn veertigste en hij zegt, ik heb de top van de piramide bereikt en ik begin nu aan de afdaling, aftakeling kun je zeggen. En ik weet niet of ik rustig deze afdaling kan aflopen, rustig naar beneden kan gaan of struikelend mijn laatste verblijfplaats tegemoet zal gaan. Namelijk het graf. En daarna benoemt hij. Een aantal van zijn jeugdidealen. Van zijn dromen. En hij zegt. En er rest mij op dit moment. Niets. Van al die wensen. Van al die idealen. Van al die dromen. Behalve het besef. Dat ik mij moet voorbereiden. Voor het laatste station. Namelijk het graf. Dit is een man die oog heeft voor de toekomst. De echte toekomst. En deze woorden gelden voor ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Hij is weliswaar veertig. Maar deze woorden gelden ook voor de twintigers onder ons. Voor de dertigers onder ons. Voor iedereen. En in het teken hiervan. In het kader hiervan wil ik jullie herinneren aan de woorden van een dichter. Hij zegt namelijk, laat je op met godsvrucht. Oftewel, vul jezelf met godsvrucht. Je weet niet of je de komende nacht zal overleven. Hoeveel jongeren brachten hun dagen en nachten niet lachend door, terwijl hun lijken gewaden reeds zijn verweven. Hoeveel bruiden werden niet op hun trouwdag met sieraden en versiersels beladen, niet wetende dat zij op hun huwelijksnacht het leven zouden verlaten? Hoeveel niets mankerende mensen vonden onverwachts de dood, terwijl afgeschreven mensen nog een geruime tijd doorleefden? Beste broeders en zusters, en vooral degene onder ons die zich hebben afgesloten voor de toekomst. Een toekomst die begint met de dood. Een toekomst waar de islam regeert. Tegen diegene wil ik zeggen. Er is gezegd. Wie zijn dood niet wil beseffen. Zal ook zijn leven niet kunnen beseffen. Kijken in de ogen van de dood doet wonderen. Kijken in de ogen van de dood kan verhelderend werken. Kijken in de ogen van de dood doet je beseffen dat elk moment het laatste kan zijn. Nu kan het zijn dat iemand zegt, waarom dit onderwerp aanhalen? Waarom hierover praten? Waarom praten over de dood? Waarom de sfeer verpesten? Waarom onze gezelligheid verstoren? Waarom de mensen angst aanjagen. Omdat het moet. Omdat wij vanuit ons geloof opdracht hebben gekregen. Om over de dood te praten. Om de dood te gedenken. Ik ben gekomen. En ik hoop werkelijk dat jouw sfeer verpest wordt. Ik hoop werkelijk dat jouw gezelligheid verstoord wordt. Ik hoop dat je bang wordt. Ik wil je met een naar gevoel naar huis sturen. Ik wil dat jij je minder veilig voelt. In dit wereldse leven. Zodat jij je veilig kan voelen. In het hier Toen een verzameling mensen. Naar Hassan al Basri. Kwamen. En tegen hem zeiden. Soms. Zitten wij. Bij iemand. Die ons. Zo bang maakt. Voor het hiernamas dat onze harten het bijna begeven van de schrik. Hij zei tegen hun: het is beter om plaats te nemen bij mensen die jullie bang maken in het wereldse leven, zodat jullie veilig zullen zijn in het hiernamas, dan dat jullie plaats nemen bij mensen die jullie geruststellen in het wereldse leven, en jullie op de dag des oordeels bevreesd zullen zijn tegen degene dus jullie allemaal die overspoeld worden door de gunsten van Allah subhanahu wa taala terwijl jij je laat meeslepen door je eigen arrogantie door je eigen hoogmoed ben je niet bang dat het grote moment aanbreekt voor jou en dan doe ik niet op je huwelijksnacht doe ik niet op promotie. Op je werk. doe ik niet op een wereldreis. Ik doe op het moment van de dood. Ben je niet bang dat dit moment aanbreekt. En jij nog niks hebt gedaan om je Heer te ontmoeten. Het kan zijn dat jij eerder voor hagelijke, moeilijke momenten bent komen te staan. En steeds wist jij... Te ontkomen. Als gevolg van jouw sluwheid. Als gevolg van jouw behendigheid. Maar ik kan je één ding garanderen. Van de dood kan niemand winnen. Geen enkele sluwheid. Of geslepenheid. Kan je helpen. De dood heeft het gewonnen. Van de slimmerikken. Heeft het gewonnen. Van de krachtpatzers, Heeft het gewonnen. Van de machthebbers. Toen één. Een... Luister naar deze woorden. Toen een van de vrome voorgangers op zijn sterfbed lag en vervolgens naar zijn toestand werd gevraagd, antwoordde hij. Bij Allah, het is net alsof zij alle bergen van de wereld op mijn borst hebben geplaatst. Het is net alsof ik door het oog van een naald naar adem probeer te happen. En een andere die zei weer op zijn beurt. Toen hij sprak over de dood, de vergelijking van de dood is net als een man die geslagen wordt met een doornige struik. Een struik met stekels, met doorns, waarna iedere stekel zich vastklampt aan een zenuw. Vervolgens wordt deze struik teruggetrokken en daarmee ook alle zenuwen. Dat is de vergelijking die hij maakt met de dood. Dus wij hebben te maken met een serieuze zaak. Vandaar dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ons opdroeg om de dood van tijd tot tijd te gedenken. En deze niet te vergeten. Want zoals imam al qurtubi rahmatullahi alayhi, zei. Degene die de dood gedenkt zoals het moet, het gedenken van de dood zal een wrange, bittere smaak bij hem nalaten. Wat betreft iedere heerlijkheid waarin hij dacht te verkeren. En verder zegt hij, ook zal dit, dus het gedenken van de dood, al zijn wensen en dromen betreffende de toekomst leegmaken. Die stellen ineens niks meer voor. Hebben geen waarde meer. En ook zegt el imam al Qurtubi rahmatullah rahmatullahi aleyhi, en deze woorden zijn bedoeld voor degenen die in de waan leven. Dat zij niet dood gaan. Omdat ze jong zijn. Omdat ze sterk zijn. Omdat ze machtig zijn. Omdat ze mooi zijn. Hij zegt namelijk, iedereen is het er unaniem over eens. Dat de dood geen specifieke leeftijd kent. Plaats of ziekte. Het is niet zo... Dat je een bepaalde leeftijd moet hebben bereikt om dood te gaan. Het is niet zo dat je ergens moet zijn gekomen om dood te gaan. En het is niet zo dat je aan een ziekte moet lijden om dood te gaan. Daarom dient iedere persoon altijd voorbereid te zijn op de dood. En nu is de vraag natuurlijk, zijn we voorbereid op de dood? Waarom denk je dat de profeet ons opdraagt om de dood te gedenken? Omdat het jou scherp houdt, omdat het jou voorzichtig maakt, omdat het jou ertoe draagt, ertoe brengt om goed te leven. Mijn advies aan iedereen is de dood altijd voor ogen te hebben. Sluit je niet af voor de dood. Het gedenken van de dood brengt vele voordelen met zich mee. Ik zou een aantal noemen. 1. het doet je uitkijken naar het hiernamaals en het spoort je aan om gehoorzaam te zijn. Want je weet dat dit wereldse leven eindig is. En ik heb vaak gezegd, geluk dat aan een einde komt, is geen geluk. Is een illusie. Dus de persoon die de dood voor ogen houdt, zal altijd werken voor het eeuwige geluk. Twee, het maakt de beproevingen dragelijker. En ik heb vandaag tijdens mijn preek gesproken over ashabul al deze mensen die voor de keuze kwamen te staan, dood of jouw geloof, kies maar. Waar kozen ze voor? Ze kozen ervoor om dood te gaan, om verbrand te worden. En vandaag de dag, tot mijn grote spijt, hoor ik mensen die voor de keuze komen te staan. Jouw werk of jouw geloof, en hij kiest voor zijn werk. Voor de keuze komt te staan, jouw hoofddoek of jouw werk, en zij kiesten werkelijk... Voor haar werk. Ik heb het over Ashabul al -Ugdud. Deze mensen kozen allemaal voor... ...om dood te gaan omwille van hun Heer. Ik heb verteld dat een vrouw... ...moet je voorstellen... ...die komt voor een greppel vol met vuur te staan. Zoals in Sahih Muslim... ...vermeld staat. En deze vrouw... ...die bedenkt zich ineens. Die begint te twijfelen. Zal ik erin springen of niet? Dat doet ze niet omdat ze bang is voor het vuur. Nee. Dat doet ze omdat ze haar kind... Bij zich had. En ze had medelijden met hem. En op dat moment doet Allah subhanahu wa ta'ala het kind spreken. En hij zegt tegen zijn moeder. Wees geduldig moeder. Want jij bevindt je op de waarheid. En ik zeg wees geduldig. O oh gemeenschap van Mohammed. Want jullie bevinden jullie op de waarheid. En laat je door niemand gek maken. En deze vrouw die sprong in het vuur. Omwille van haar heer. Ze koos voor haar geloof. Waarom? Omdat het gedenken van de dood en wat er na de dood zal gebeuren doet eigenlijk de beproevingen die men in het wereldse leven moet doorstaan in het niets vervallen. Een andere zaak die wij winnen met het gedenken van de dood is dat het jouw verlangens, jouw blinde verlangens, blinde driften met betrekking tot het wereldse afremt. Vier Het moedigt de persoon aan om berouw te tonen. 5. Het verzacht het hart. Doet het oog tranen. Het verjaagt de valse verlangens. En het draagt bij aan het verstevigen van je geloof. 6. Het helpt de persoon om zich nederig en bescheiden op te stellen. 7. Het zorgt ervoor dat je de anderen makkelijk vergeeft. En hun excuses accepteert. Dus ik zou zeggen: loop niet weg voor de dood, we zijn constant. Bezig met het vluchten voor de dood. Doe dat niet. Maar zoek toenadering tot de dood. Plaats je hand in de hand van de dood. En laat de dood jouw vermaner zijn. Telkens als je dreigt te ontsporen. Gedenk dan de dood. Telkens als je iman dreigt te verzwakken. Gedenk dan de dood. Laat de dood jouw gids zijn. Naar het land van de toekomst. Het land waar de islam regeert. Naar het hier Namaus, daar waar de moslims triomferen. Was subhanakallahu kalam bihamdika shadu la ilaha illa